De man die afgelopen nacht doorreed na een dodelijk ongeluk op de A28 is aangehouden. Rond twee uur werd op de snelweg de hoogte van Bijlen een lichaam gevonden van een persoon. De veroorzaker van de aanrijding was doorgereden. Later vannacht werd een 53-jarige inwoner van Assen aangehouden... op verdenking van het verlaten van de plaats van een ongeval. Het slachtoffer blijkt een man van 20 uit Groningen. Waarom hij de A28 was opgelopen is niet duidelijk. Op Nieuwjaarsdag zijn twee vliegtuigen in het luchtruim boven Gent bijna op elkaar gebotst. Een Egyptisch vrachttoestel en een passagierstoestel van Air France passeerden elkaar op een afstand van slechts 90 meter. Volgens de VRT doen de Belgische luchtvaartautoriteiten onderzoek naar het incident. Duidelijk is al wel dat de bemanning van het Egyptische toestel niet reageerde op instructies van de luchtverkeersleiding om de vlieghoogte aan te passen. Het vrachtvliegtuig was van Oostende onderweg naar Cairo. Het andere toestel was een Franse Air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 I've so many men ask you if you wanted to dance They're Looking for a little road I've never seen you looking so gorgeous as you did tonight. Never seen you shine so bright. You were amazing. I've never seen so many people want to be there by your side. And when you turned to me and smiled, it took my breath away. And I have never had such a feeling, such a feeling of complete. Zandvoert eh, vanuit Hotel Hoogland en ik heet alle luisteraars van harte welkom. Het is een heel bijzondere programma vanmorgen tussen luisteren. Eh, de techniek is in de vertrouwde handen van Kasper Keurensen. De koffie wordt met vriendelijke hand geschonken door eh, Gerry Rutte. Eh, maar ik moet eerst eventjes Irene Jaag verontschuldigen, die mede-presentator zou zijn, maar die is geveld door de griep, dus ik mag het heerlijk alleen doen en dat zal best lukken.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 Hij had altijd in zijn hoofd: ik wil nog eens een strand, want dat is goudgeld verdienen, dacht hij. Maar dat was niet zo. Maar, maar, maar wil je een strand aan beginnen, dan moet de hele familie meewerken. Ja, hij kocht de strandtent eigenlijk voor mijn broer. Zo was het plan, dat hij samen met mijn broer die strandtent zou runnen en met een. Even we praten uh, nu over jonge Jaap.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 Ja, dravers. En Jaapie heeft het overgenomen.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 Kort of lang, je weet het niet. Ik kan het nu doen. Ja, ergens geef ik je gelijk natuurlijk. Hm. Ja, dank u. Maar dat. het is wel jammer voor de zonvoeters. Ja, het is Want jammer. Want is weer een vertrouwd beeld wat uit de straat verdwijnt. Ja, ik hoop ook dat er iemand in die Linserie, in ieder geval in de linserie uh, gaat starten. Met, misschien met internet erbij, dat je een goede verhouding hebt. Maar voor mij, ja, ik heb daar geen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 Heerlijk. Nou, ik zie je wel een keer aan de kant van het voetbalveld staan. Ik denk het wel. Het zal met, nog een paar jaar duren, want we ze zijn pas anderhalf. <laughs> maar dan is het genieten. En dan is het genieten. En dan ik, heb je daar tijd voor. Ik wens je erg veel sterkte voor de toekomst. Dank en geniet ervan. Dankjewel. En fijn dat je hier was. Graag gedaan. En dames en heren, u kunt nu nog de rode lingerie bij Esther gaan uh, bekijken en kopen. Ja, Nog graag. een paar weken. Dank je wel voor je komst. Dank je wel.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 Uh, ik, ik heb een hele, hele verklaring voor je, maar misschien kan je dat beter zelf uh, zeggen. Hoe ben je in dit vak gerold? Uh, nou, eerst al, mijn naam is Jeroen Roos. Uh, ja.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 Ook daarvoor geldt dat de eerst goed moet kijken van ja, maar hoe ziet het er hier nou uit? Wat, wat betekent dat nou? Want het is altijd specifiek en nooit algemeen. Het is een algemeen probleem, maar dat is al 30, 40 jaar. Ja. Jongeren, eh, die komen nou eens aanmerking voor een, een goedkopere ja. sociaalwoning. Eh, die ja. verhuizen naar Hoofddorp en uh, andere plaatsen. Ja. En ja, dan word je een vergrijsde gemeente. Ja, nou ja, dus dat is dus een van de aandachtspunten. Uh, dus in de visie staat ook van we willen nieuwe woningen bouwen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 Uh, hoe goed zit uh, financieel uh, de kei in elkaar? Uh, geen problemen over uh, opeens omvallen en dergelijke? Nee, nee dat, dat, dat speelt niet. Uh, in hoge, be hoge beloningen van directuren en dergelijke? Ja, we hebben een aantal excessen in het verleden gehad. Ja, ik vraag het uh, maar even. Ja, ja zeker. Uh, en, en terecht. Uh, dat is vervelend, want dat, speelt natuurlijk een, een, dat klinkt nog een tijd door. Uh, ik heb in de afgelopen jaren wel gezien... Ja, als dat... ik iemand in de Ferrari zie rijden, dan denk ik... ...die is directeur ja. van een woningbouwvereniging. <laughs> ja, die rijden alleen Maseratisch. Uh, okay. <laughs> nee, maar goed, dat is natuurlijk wel een beeld wat ons achtervolgt. En, en, en, ja, uh, vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Dus daar zullen we ontzettend hard aan moeten werken. Ik zie dat dat inderdaad ook wel eens gebeurt. Als we kijken naar de KEI...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 ...jou in het weekend wil bereiken. Ben je dan ook bereikbaar of zeg je nee, kantooruren? Ik zeg eigenlijk altijd, ik ben altijd bereikbaar... ...maar niet altijd beschikbaar. Ja. Uh, maar volgens mij hoort ook wel... ...bij de functie van manager ...dat je uh, bereikbaar en beschikbaar bent. Een Vo voorbeeld geven, een half jaar geleden... ...het waait dak van een flat... ...waait eraf door een storm... Nou, ik, dan neem ik aan dat je toch even de auto gaat gaat ik kom even kijken wat er aan de hand is. Volgens mij word ik anders met, vek, met, met pek en veren zeg maar, de gemeente Juist. uitgedragen. Juist. Dus ja. je moet je wel laten zien overal. Ja, en, en daarin geldt... ik probeer me altijd maar voor te stellen dat als het mijn leven is... als het mij zou gebeuren, dan zou ik ook willen kunnen bellen. Ja. Uh, dus dat geldt andersom ook. Dus ja, graag. Zeker. Ja. Uh, want als je dak eraf waait en je krijgt te horen... nou, wacht maar tot het maandag is... Ja.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 En ik hoop dat je heel lang blijft, want ik heb in de afgelopen jaren vele directeuren <laughs> zien komen. En ik wil nu iemand hebben die uh, tientallen jaren hier voorzondig bekend is. Een vast Ik ga mijn best doen. Welkom. Dank. welkom. Dank u wel. Dank je. We gaan even weer naar de muziek.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 En daar is Leon Trijbe toch de belangrijkegene uh, van die dat allemaal regelt en organiseert. Het gaat uit van de Stichting Zorgbalans-Haardem. Uh, zal ik meteen zeggen, het is open van 10 tot 4 uur.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 is niet meer werken. En daar zit dat gebied. Ja. Nou ja, overzicht, verliezen grip, verliezen tijdgevoel, geen idee hebben. Wat is het voor dag? Wat is het voor tijd? Nou ja, mensen maar dat ze... moet je ook niet gaan vragen, van de raakt ze in Nee, vooral niet. En vooral al die agenda's weg. Want wat je vaak ziet, is dat familie supergoed bedoelt natuurlijk. Heel erg lief. Agenda's, briefjes, maar...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 Ik heb van, een kikker in mijn keel. Wat heb, neem een slok water. Wat heb je, wat heb je gisteren of vanmorgen van gegeten? Om bewijs te zeggen. Nou, dat is dus al een ongelooflijk ingewikkelde ik vraag. Ik heb er wel mee hoor. Ja, maar het is een, echt een hele ingewikkelde vraag. Want als het korte termijn geheugen weg is. En op een gegeven moment gaat dat weg. Dan, dan, dan weet je echt niet meer wat je tien minuten geleden bij wijze van spreken Net. gedaan hebt. Maar dus nou daarom, daarom denk over ik... tachtig jaar geleden weet je Ja, alles. maar dat is ook interessant. Want de hele want, want plaatjes zeg maar, die er het laat